Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Het Amazonegebied wordt in rap tempo gekapt, blijkt uit satellietbeelden van het afgelopen jaar. In twaalf jaar tijd werd er niet zoveel Amazone ontbost. 11.000 vierkante kilometer is omgezaagd, vertelt deze Amazone-expert van het Wereld Natuurfonds. 11.000 vierkante kilometer in een jaar, wat is dat dan? Dat is in één jaar al het bos van Nederland gekapt, en dat drie keer. Dat zegt enorme hoeveelheden. Onderzoekers en milieuactivisten zeggen dat het komt door het beleid van president Bolsonaro. Hij stimuleert het kappen van regenwoud voor de houthandel, landbouw en mijnbouw. Lewis Hamilton gaat de Formule 1-race dit weekend hoe dan ook niet winnen. De zevenvoudige wereldkampioen is positief getest op corona en verschijnt dus niet aan de start. Wie hem gaat vervangen is nog niet bekend. Oliemaatschappij Shell staat vandaag voor de rechter. Milieuorganisaties en duizenden burgers hebben die zaak aangespannen, omdat zij willen dat Shell meer doet om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het is voor het eerst dat een oliebedrijf voor de rechter staat vanwege klimaatverandering. Deze man viert vandaag zijn 35-jarig jubileum. Piet Paulusma kwam 35 jaar geleden voor het eerst op de radio als weerman... bij Omroep Friesland, en dat klonk zo. Dan temperaturen, de pijn. Eerst de 15 graden. Je moet nog wel wat heger worden. Dan wordt de aard de nacht een temperatuur van 6 graden. Je al nou een matige, een vlekkraftige. Wie nu uit het Zuidwesten, krijgt jou wat vraagjes van 4. Eind jaren 70 werd hij in een sneeuwstorm gegrepen door het weer. En daarna werd hij dus weerman op de radio en op tv bij onder meer SBS. Zijn ex-vrouw Joker zegt tegen Omroep Friesland dat in Piets leven het weer altijd op nummer 1 staat. Het weer, er trekken buien over het land. Soms kan daar hagel bij zitten, vanmiddag droger en dan gaat-of-negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Temptations change Terrorized Sent to meetings Hypnotized Overexposed Commercialized Zo uh, zijn we in het uh, tweede uur uh, terechtgekomen, mannen. Want uh, zo gaat het uh, wel heel snel, denk ik. Ja, zo werkt dat. Echt. Weer, wederom met uh, George Harrison uh, in een rol. Uh, in een uh, toch wel een grote half rol. Want ze hebben ze op een gegeven moment een paar muzikanten bij elkaar gegooid. Bob Dylan zit erin. Uh, Roy Orbison zit erin. Tom Petty zit erin. Nou, dan heb je heel wat. En Jeff Lynne van de ILO, die zat er ook in. Dus nou, dan heb je uh, wel een paar goede muzikanten bij elkaar, denk ik, uh, zo te weten. Deursackers. Nee, en die dus niet. Ja, dat, dat is een grote hit geweest dan. in het uh, zuiden van het land, denk oh, ik. Fausto trompetti. <laughs> Tom. <laughs> uh -huh. ja. Marty, ja. die trompetist. Nee, ja. die nog? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja dat was het. Heel de heentje, maar dan met uh, smarty. Smartie Martien noemde wel me me trompet. Trompet. Ja. Die man met die trompet. Martie ja. maakte gewoon... Maakt en later. en ja. later is hij in de financiering gegaan... en dan kon je bij hem kunnen leningen aanvragen. Weet je dat nog? Om een trompet te kopen. Nee, gewoon... Ja, of een, <laughs> of, of, of een drumstel. Ja. Ja. Dat was de trompet? Weet je dat toch? Nee, niet? die man was nee. altijd toeter. Ja, ja. die, Mar die Martie heeft een, een hele financieringsbedrijf uh, op... Daar zou hij wel geld mee verdiend hebben. Maar, ja. maar hij, man, hij kon aardig toeteren. Die kon aardig toeteren hoor, Maar dat was natuurlijk... Maar in those days, ook in de ja. jaren zestig, heb jij ook nog meegemaakt, Frank. Dat jij naast Willie Alberti zat en een beer en toestanden, dat Maar dan ja. heb je ook een kunstfluiter. Ja. Die ging ook oh, gewoon, ja, Jan Tromp. Ja, ja, Jan Trump. Ja, de, kunst... Jan Trump. Ja. de kunstfluiter. Ja. En de gebroeders, gebroeders Brouwer. Gebroeders Brouwer, ook trompetboys. Die waren ook top. Ja. Wat dacht je van uh, weet de kermisklanten? De kermisklanten? De kermisklanten? Henny ja. ja. en uh, Voskuilen. Hennie Henny en Copis Lieve mensen. Zulke lieve mensen. Hij overleed toen MS kreeg. Ja, ja. Over ja. die gebroeders Brouwer gesproken. Eén van die dochters van de Brouwers... die is tegenwoordig de sidekick van Rob Stenders. Ach. Caroline. Oh. Ja. Nou, nou, dat is dus toch ee... leuk om te horen? Ja, pik je ja. toch ja. weer mee? Maar... Een ja. feit, maar goed, maar ik zeg echt, het even ik... mee. Mensen met ja. trompetten en kunstluiders. Dat was gewoon... Ja, ja dat was... En het is tegenwoordig helemaal niet meer. Nee, nu hebben ze gewoon een, een, een, zo'n zo computerstickie... en staan ze samen met honderdduizend mensen voor een tonnetje. Ja, precies, ja. Maar ja, ja. Ook, ook, leuk. ook leuk. Maar een, een hitje, ook of <laughs> fluitend gesproken, een hitje uit de begin 60e jaren... volgens mij was uh, Whistling Jack Smith. Ja. <hums> ja. <hums> Ja, mooi hè? Ik deed de tweede en, ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar Frank, jij had een ander nummer van, van de, de Jimmy Kester. Ja, dat vind ik zo'n vrolijk nummer. Ja, moet is, even, moeten we even laten, moet eigenlijk even, even laten horen. Ja. Ja. Uh, zullen we die dan nog er even erbij halen? Ja. Want anders dan uh, wordt het... Uh, ik had hem helemaal... Uh, Oké, okay. dit bedoel je dus? Kom Osame. Ja. Kom! <laughs> zullen we hem helemaal Wat? maar uh, laten horen? Oh, dan? Oh, ja, lekker okay, dan. in the jungle where he was born the king his great strength made him lord of everything no creature crossed his path and lived for long his name so legend tells us was king kong his height was never measured but was great the jungle shook beneath his mighty weight his arms were muscled sturdy as a tree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 Op de watertoren, eerlijk gezegd. En dan bovenop die watertoren staan en zeggen dat hij King Kong heet. 1975, ja. ja, hè? Ja, maar dit ja. hoorde. Moet ik ook altijd denken, Ger, waar wij uh, onze verre de plachten door te brengen. Als in een van de vele etablissementen. <laughs> Had je toen de tijd het nummer uh, Kung Fu. Everybody? Ja. Ja. Kung Fu 5 ja. en nee, ja. André. Ja, ja, ja, ja. Chez André. Maar uh, Heide brengt nog eens een keer een bom in de open haard. Heeft. Nou, een Lekker. bom. Nou, een bom. een <laughs> rotje. <laughs> Zeker, Carl was het toch? <laughs> Carl ja. Douglas. Ja. Carl Douglas, ja. Is, is weer? Ja, oh, ja, ik oh, zal ja. ja, En ja, deze, de, de, ja. de, deze Jimmy Caster uh, is in negen, uh, 2012 overleden aan hartfalen. Ja, ja, dat verleden. is hetzelfde ja, verhaal als uh, met Sean Connery, want ja. daar zijn ze inmiddels ook achter hè, dat hij aan hartfalen over zou lijden. Ja, ja, ja. Nou, die is gewoon in zijn. hij is gewoon niet... een autopsie hey, maar, verricht. Maar, maar ook niet in de luier gesmoord. Dat dit nummer nooit in de top 2000 is gekomen? Dat vraag ik me ook wel eigenlijk maar dat is sta je blij mee te klappen. Wat een baggerman. Ja, goed hè? Ja, er staat Wat meer bagger in We de Heb je die geplucht dan? Ja. Die heb jij niet geplucht. Oh, okay. nee, dit, dit is een jaar voordat ik begon in 1976. Dit is 75. Dus. Uh, het kan goed dat. Uh... Door dit geen hit geworden, is dus ik snap er niks van. Nee. Dat ook niet. <laughs> En we, zitten, we zitten nu te, te kijken. van... Uh, misschien is het leuk om daar een cover van te maken voor het dingetje. Ja, want ja, gewoon een hele goeie. Maar, ja. maar over hits gesproken, volgens mij is het tijd voor de kolom van Stijl. Eh, ja, zullen we dat oh. maar dan ook even doen dan? Nou. De kolom van Stijl. Hm. Piano Panties. Ik vind mezelf een duistere prins van het ongemak. Niet alleen vanwege verkeerde opmerkingen op het verkeerde moment of stiekem een dodelijke wind laat in een volle lift. Ik heb het over gesprekken die plotseling een draai krijgen... en je er vervolgens niet meer uit kunt praten. Alsof je een hingstaksprong gaat maken en je afzet is al verkeerd vanaf stap 1. Je voelt meteen dat het niet goed zit. Voor de meeste stervelingen vooral herkenbaar bij zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Dat wil zeggen vrouwen waarvan je denkt dat ze zwanger zijn en het niet zijn. Een typisch gevalletje van oeps. Stop dan met praten, maak geen oogcontact meer... draai je gracieus om, tik je pet aan en been weg. Want het komt nooit meer goed. Een tenenkrommend geval van mezelf in een konijnenstreek, wurmen gebeurde vlak voor een optreden van pianowonder Jan Veen in Haarlem. Ik ken Jan en Haarlem ligt natuurlijk in de buurt... dus reisde ik af om hem te zien spelen in het Concertgebouw. Het was een beetje een zieke bedoeling. De burgemeester was onderweg voor een ontmoeting... en moest een handje worden geschud met de creatieve chef van het Concertgebouw, dat werk. De manager van Jan destijds, Han, was een goddagse struizenhoreca-koningin uit Zwolle. Het lachen verging haar echter toen ze vlak voordat alle notabelen zouden arriveren... een ladder in haar panty trok. Dus bood ik aan snel naar een lingeriewinkel om de hoek te rennen om haar te redden omdat Han niet alleen een struis karakter had, maar ook een struis onderstel... bleek ik de grootste maat te moeten halen. De vriendelijke mevrouw de ook in de kousenwinkel... keek me verwachtingsvol aan. Ik heb een panty nodig, mevrouw. Maar natuurlijk, meneer, welke maat? En nog voordat de woorden mijn mond verlieten... bemerkte ik instinctief dat het direct de verkeerde kant op zou gaan. De grootste maat, mevrouw. Het stalen gezicht verraadde niets... maar de verkoopster nam mij als twee meter hoge man van top tot teen op... en zei, natuurlijk... Nu kun je het woord natuurlijk op vijftig verschillende manieren uitspreken. Maar zij zei het op een manier dat ik mezelf inderdaad in deze pentie door het huis zag dansen op donderdagavond. En zo kijk je dan dus ook meteen. Schuldig. De behulpzame mevrouw bleef stoïcijns. Kijken en legde drie soorten penties voor meneer. En dan kom je in fase 2 van het hellende vlak. Ja, het is natuurlijk niet voor mij. Ik sta aan het concert met een kennis en die trekt nog elkaar pentties. En de burgemeester komt zo en ze kon niet komen. Weet u, het is een concert van niet langer. Misschien kent u. En met elke zin draaide ik dieper en vaster in de konijnenstrik. De kouze mevrouw bleef me strak aankijken en zachtjes knikken. Haar begripvolle woorden moesten me geruststellen, maar haar ogen zeiden iets heel anders. Ik zag dat zij mij zag op muziek van Jan Veen in haar panty. En wat doe je dan? Afrekenen, omdraaien, pet en weglopen. Om met de trucken naar keks te spreken. Het komt nooit meer goed. Land. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld Echt waar, echt waar, echt waar, reden mm -hmm. Want dieren zijn precies als mensen met dezelfde mensen wensen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 Ik zal hem eraf plukken. Volgende week komt hij gewoon nog een keer bij, nee, bij mij in de herhaling. En aanstaande vrijdag zit hij bij Walter er nog een keer in. Uh. Hier draai hem nooit meer. Ah, ik heb het, het over de kolom. Oh, de de, de kolom kol ja, kol ja. is mooi. was een mooie kolom, uh, ja. Tino. Oh, man. Hulde. Hulde. Ja, ik moet dan denken aan een uh, conversatie ook nog uh, ergens uh, van uh, neem uh, je familie in de mangeling waarop Tino antwoordt dagelijks. Dus uh, dat vind ik dan wel heel erg mooi. Ja, dat werkt dat. Goed, volgend onderdeel. want uh, ja, ik een ja, weg. weg. Ja, ja, ja, ja. we ben hebben, we nog hebben 5, we er nog eentje. Uh, we hebben nog een onderdeel. onderdeel de Bij de Nou, ja. zoveel toeren maken mijn auto's in ieder geval niet. Nee? nee. Ja, en mijn, mijn, mijn autotips die hebben vooral betrekking op de mensen die wat langer met hun uh, auto willen doen dan de gemiddelde automobilist. Die uh, trouwens aan verandering onderhevig is met de opkomst van de hybride en volledig elektrische auto. Maar goed, uh, wat, wat veel mensen wel nog hebben in hun uh, door uh, fossiele uh, brandstof aangedreven auto, dat is een airconditioning. En er zijn ook nog altijd mensen die denken aan ja, airconditioning: die hoef je alleen maar zomers te gebruiken als het uh, buiten warm is. Maar uh, niets is minder waar, want ook uh, in dit jaargetijden, juist, misschien wel dit jaargetijden, waarbij je dus uh, ook auto's ziet met uh, beslagen ruiten en zo. Doe lekker het aircootje aan. Laat hem eigenlijk altijd aanstaan. Ja, dat mijn ook tegen mij. Moderne airco, die, die uh, verbruiken niet meer zo heel veel brandstof... als dat, dat vroeger het geval was. En uh, op het moment dat je altijd je airco aan hebt... dan blijven alle dichtingen ook uh, goed. Op het moment dat iemand uh, de hele winter zijn airco niet zou gebruiken... dan gaan de koolstofafdichtingen van bijvoorbeeld de airconditioning compressor... die gaan allemaal lekken en die laten dat gas... Vrij dus in het voorjaar als je je aircode Dat is een wil. goede tip. Ja, Ga het gebruiken, tip. dan uh, doet die aircode niet meer... omdat het gas is weggelekt. Ook bij het honderd airconditioning compressor. Ik denk dat ik er verliefd op ga worden. Ben je ook een mechanofiel? Ja. ja airconditioning compressor, ja. Maar goed. Uh, Net de, dus laat de airco altijd aanstaan, want je kunt hem ook over je kachel gebruiken. En ja. dan heb je dus zwinters nooit beslagen ruiten. Je hebt maar, altijd een constante temperatuur. In maar de, maar gaat mij... nu ook warm? Want dat is precies wat jij nu mij ja. vertelt. Dat stelt ja. mijn garagiste ook. Ik zeg, je. Want ik had het met mijn airco's, ja. nee, Je moet er gewoon altijd aan laten staan. Altijd aan laten staan. ik denk als de kachel aankomt... Mijn, mijn, ja. mijn ex-schoonvader uh, uh, noemde dat airconditioning. Ar ja, ja, ja, Arconditie. Ja, dat heet in Amsterdam ook zo. Airconditioning. Ja. conditie ja. Ja. Ik had, met, met mijn oude auto's noemen ze ook. de oerco. De ja. oerco. Die 65e auto. Ja. De oerco. Ja. Oer ja. oer ja. Nou, voor de rest nog een kleine tip. Dat als je op een stoplicht afkomt in de koets... dan kun je hem in zijn vrij zetten. Oh. Want dat uh, scheelt uh, weer uh, lager spanning en druk op je motorlagers. Op, op het moment dat je gaat terugschakelen... elke keer weer die koppeling laat opkomen. En je kunt beter wat vaker remblokjes vervangen dan koppeling. En met, met, met, met, met, met, met een automaat ook? Automaat niet, want het, is, uh, het gaat De, om handgeschakelde... een heel goede vraag. Ja? Ja, maar het gaat dan uiteraard om handgeschakelde voertuigen. Mm -hmm, mm -hmm. In Amerika is het verboden, het coasting noemen ze het daar. Dus eens uh, in vrij op een stoplicht komen afrijden en dan gewoon remmen. En dat uh, spaart uh, je motor. En maar je, dan is het, is het verboden je in Amerika? Ja, mag niet. Je mm -hmm. moet, want je pas. auto krijgt namelijk wel een andere karakteristiek. En dat merk je pas als je een rotonde op zou gaan in zijn vrij. Dan merk je dat de karakteristiek die auto die gaat zich anders gedragen... dan wanneer hij in een versnelling zou staan. Mm -hmm. Dus uh, daar maar moet je, je gewoon een beetje er niet, rekening mee ja, houden. Je kunt vier rotonden bestop liggen we wel? Nee, maar ja. gewoon het feit om te afremmen van een... Uh, nou, dat oh, is ook een uh, tegenwoordig. Ja, ik, nou stond... ik zie het ja. voor me, ik ben ja, nog wel al nee. en Als je een, een automaat hebt, mag je dan, is het dan wel goed om in zijn dateje te blijven staan? Moet je hem altijd in zijn, in zijn N'tje zetten voor stoppen? Nee, nee, altijd in zijn drive laten staan. Toch? Dat mee is dat? in Amerika ook, ja. ja. Dat dacht ik ook dat, steeds, dat voor die spanbanden... Ik dacht het heel vroeger ver... ook, ja, ja. dat je hem dan in zijn vrij moest zetten. Maar dat is dus niet zo. Je, in Amerika ook, je zet hem één keer in zijn drive... Tenzij je voor een open brug staat te wachten. Ja, het gaat duren. Maar wat is, wat is de reden daarvan dan? Nou, je, je slijt je rembanden niet aan nodig. Mm. Hij uh, staat dan in zijn drive en dan heeft hij evengoed wel wat, wat weerstand. Maar dan hoeft hij niet uh, en, steeds te... Het doet smaken. mij denken aan, de aan dat uh, spotje van jaren geleden met het nieuwe rijden. Daar doet het mij aan denken aan dit uh, oh, dat, verhaal dat, wat jij uh, zei. Dat zou kunnen, ja. ja want daar uh, lieten ze toen zien van als je ergens een... Punt Nadat waar je bij af moet remmen, ja. zet hem dan in zijn vrij. Dat is ja, waar. Bij, bij, bij al die nieuwe auto's, die, die, gaan, die slaan af. Ja. ja maar okay. maar ja. goed, dat. Maar mijn grootvader, die kon helemaal dat, niet goed, ja. goed auto rijden. Die sloeg dus ook af. Die, die zat nee, maar die. <laughs> en, de, en dan ja. weet ik, die reden is gewoon echt. Die ging van ze 4 in één keer naar ze 1. Want dat ja. had natuurlijk geleerd van 4 naar 3, naar 2 naar 1. Als je gaat Mijn grootvader zette gewoon in één keer van zijn 4 naar ze 1. Ja. Ja. Die heeft de, ja, rij, rij, die had de ja. rijbewijs gehaald. En dan was hij klaar met afrijdiging van vroeger natuurlijk zo. En dan zei ze: Wil ja. was er ook nog in een vrachtwagen rijden? <lacht> ik ging meteen zo twee, drie stemmen ja. erbij. Hè? Eén keer de straat achteraan. Mooi is dat. Levensgevaarlijk. Is ja. Ja. Mijn, mijn grootvader was niet ja. een hele beste. Nou, je ziet heel veel mensen die, hebben gewoon, die rijden in een automobiel om zich te verplaatsen van A naar B. Maar hebben helemaal niets met de techniek. Nee, en helemaal nee. niets met auto's ook. Dus vandaar dat ze hele lelijke auto's rondrijden, in mijn perceptie. De lelijkste auto is verkozen. Ja, welke is het geworden? Nou, wat denk je? doe ze gooi ja, dus ja de Suzuki, Suzuki uh, wagon nee daar rijdt hij in <laughs> nee dat, is het, dat, nee, de, nee, dat de, is het ik begin met een M de M. Mitsubishi? nee de M. mut nee, de de me, de, de, me, de nee de multipla oh, de, de oh de multipla ja dat is wel een dat ja de ja doen. ja auto. ja ja ja ja ja ja ja ja ja veel Fransen hebben ook lelijke auto's gemaakt. Nou, no Gangu, ook een lelijke auto. Citroën Sarah. Dames zeiden altijd... You don't know whether it's coming or going. En de Hyundai Atos. Ook zo'n leuke bak is dat. Zo'n vierkant koekplink. Waar ik helemaal gek van woord zijn, die namen. De Kashkai, de ja, Als jij een Nissan Tino had gehad... dan was elke keer je naambordje gejaagd. Ik heb een Ik heb het bordje liggen, want dit is een auto naar mij vernoemd. Ja, klopt. Ja. Maar en, dat en, is toch een normale naam? Nou, ja. Ook niet normaal, Voor een heel normale De cascade, de, de Ceed. De, ja, de, ja. uh. Fiat Croma had je vroeger Fiat ook. past er niet, als je ja. dan op plaats weet. Daar had Van Kooten nog een hele mooie spot op uh, bedacht. Die zei van, ik neem een Fiat Croma. Waarom? Ja. Hij spat niet. Ja. Zei hij toen we begrepen. En Renault Knap Duur heb je ook dan uh, nog. Ja. Of ja. captuur, Knap Duur. Maar, Knap Duur. Maar, uh, knap duur. Oh, eh, maar goed dat je dan niet met een auto getrouwd heeft, uh, bent. Uh, wat dat er gaat. Kan nog gebeuren. Kan gebeuren. Hij weet nu wat het is, meganofilie. Dat heeft Piet Paulusma schijnt ook last van te hebben. Want zijn vrouw zegt, ja, het weer staat op nummer 1. Dus die is getrouwd met het weer. meganofilie. Dan omdat je alleen van oude oude. Regen, regen en regen, regen. Oh, God. Ja, is goed. Regen, en nog eens regen. Hey Tino, fijne dag verder. Ik, nou, jij gaat toch weg? Ja, ik ga naar Herman van Veen toe. Ik okay. ga een beetje op niveau met mensen praten. Doem er dus, goed. <laughs> Doe Doe de de goed. goed. Daar krijg ik, ik niemand tegen. Doem er Doe goed. goed. Dag hoor. Dag hoor. Bye, bye, bye. Dag, hoor. wel een heel uh, goede liedjes gemaakt. Billy. Deze Billy. Ja. Billy, Billy Joel. Billy, Billy, Billy Joel. Ja. Ja, ja, jongens, vandaag en uh, morgen buien langs de kustveiligheid. Oh, vanmiddag droog. Stop, we zouden woensdag niet, grijs en kil. We zouden het niet over uh, één uh, ziekte hebben. Uh, of in ieder geval de buikgriep. En ook uh. niet over het weer. Dus dat slaan nou ja, we dan uh, ook. Dan ja, heb hey, ik het in ieder geval uh, maar. Gezet. Uh, dit, precies. <laughs> dan is het er maar uit. Wel ja. Ja. ja. Ik bedoel. Uh, Natte wind ik... laten we altijd, wou je zeggen. Ja, of niet? Precies. Ja, ja. nou, ja. oké. Okay. Ja. kennis en uitleg. Ja. ja Even kijken. Nou, je, be, be, be, het is. Uh, uh, even kijken. Waar, waar, waar, waar gingen we ook weer over praten, Frank? Zeg jij eens wat. Ik heb, uh, ik heb hier nog okay. iets. Um, als je veel geld als foutparkeerder verklikt... dat uh, is uh, de kop... New York wil een deel van de boetes die worden uitgeschreven aan foutbekeerders uitbetalen aan de verklikkers die de overtreders aangeven. Oh, oh, nou, dat heerlijk. is wel heel erg uh, fijn uh, als je dat uh, hier in de zandwoord uh, doet. Dan weet ik het ook niet. Eerlijk. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. We, we, we hebben weer een actie van Trump. Misschien. Dat, uh, het, het zou zomaar weer een extra inkomstenbron uh, kunnen betekenen. Je weet het niet, hè? Over Trump gesproken. We vonden het trouwens ook wel uh, grappig. Uh, hij had wat hertellingen laten uitvoeren. En op een gegeven moment kwamen ze erachter... dat uh, zijn tegenstander, 132 stemmen, toch meer bleek uh, te hebben. Dus uh, <lacht> ja, dat, dat vind ik ook wel erg. Wat een, maar goed. Wat een, wat, een, wat, een, wat een daas, die man, hè? Nou ja, goed. Dat is uh, Amerika, mensen. Ja. Dus ja oh, dat het zegt toch is... niks daar nou, we het wel een daas Wat waar je zegt Frank nou, die die, die, ja, die Baudet die heeft wel wat uh, van zijn gedragingen weg ja. als het ware nou die heeft het zelf wel ja. en omgekeerd ook denk ja, ik Zonde, dat vind ik dan zo die onbegrijpelijk heeft volledig uit de markt uh, en ja. dan heb je dan heb je de de, je de grootste je. Je de grootste partij hè, ja. op een ja. gegeven moment ja. En dan ik denk, vind, dat, ik jongen, vind dat zo... Ja. Ik zou daar wel eens met een uh, psycholoog... of misschien zelfs als het al zover zou zijn... wat misschien het geval is... een psychiater over willen praten... over hoe zo'n geest dan werkt van zo'n man. Hè? Want het is dan, denk ja. ik... Uh, ja narcisme, dat is een rare eigenschap. Ja, nee, wat uh, Ger zegt, de man heeft de grootste partij van het land... en hij heeft dus een gigantisch electoraat... Ja. wat nu wellicht nog groter zou hebben kunnen worden. Hij ziet dat denk ik... Dat, dat, dat implodeert... Dat, wonderlijk, vind ik, ja, maar ik, man... ik. Toch denk ik, als ik het zo tussen de regels door belees, dan heb ik het, uh, het idee dat mensen toch nog wel denkend zijn. En dat ze dan daar ja, toch nog uh, terecht wel. aan de rem hangen. Maar goed, uh, wie ben ik? Gelukkig wel, dat, ja. dat is ook zo, Jaap. Ja, Een uh, beter ten halve keer dan ten hele gedwal. Ja, nu... ja, ja, ja, het, je... uh... het is wel allemaal heel triest... Dat ja, het absoluut. Ah, dat is het sowieso. daar moet je nu op stemmen? De VVD, die is links afgeslagen. Ja. En heb je, ja, Geertje, die... Ja. Over politiek gesproken. Uh, jij opperde een aantal weken geleden mevrouw Kaag in dit uh, programma. Ja. Maar die heeft zich oh, toch wel ja. heel duidelijk uitgelaten de afgelopen weken. Nou ja, uh, de, uh, de hafmo van Mierlo... Die, die draait zich om in zijn, in zijn graf als hmm. hij dat zou horen. Want de Democraten 66. Hmm. Weet je, en om op voorhand al te zeggen dat je samenwerking als democraat... samenwerking uitsluit met uh, bepaalde andere partijen... dan uh, ja, getuigt het ook niet van uh, echte democratie, denk ik. Hmm. Dus dat Wat hoor ik nu? Een, geen, ik heb geen idee. Oh, dus, uh, Wat is dat? Geen idee. Ik weet het niet. Maar laten we het niet te veel over de politiek hebben. We gaan zien wat het wordt? Nou, ik wil het toch nog wel even over die mondkapjes hebben. Ja. Oh, die niet werken. Die niet werken. Want het schijnt totaal niet te helpen. Nee. En mensen gaan echt niet elke keer als ze een mondkapje hebben gedragen... dat ding weggooien? Elke vier... Ja, en als ze hem weggooien, dan zie uh, je ze, ze op, straat. op straat liggen. Ja, ik vind het echt zo weer... een. zwerfkapje, ja. dat had we al eens een keer eerder gezegd, geloof ik. Ja, maar ze, ja, het is gewoon aangetoond dat ze... En het, waar het wel goed voor is, is bewustwording. Om waar, we, waar we in zitten en, en uh, weet je wel, het schiet allemaal ja. niet op met die met, met, met het oplossen van die naam. zou hem elke vier uur zou je hem dus moeten verversen, dat mondkapje. Ja, mijn schoonzuster die uh, werkt bij uh, als IC uh, ja. uh, en die. Ja, die hebben heel andere mondkapjes. Ja, weet je al. Dat chirurgisch. Zijn, uh, ja, en, en uh, daar hebben ze een mondkapje. En daarover nog zo'n scherm. Ja. Dan een heel pak aan. Ja. En, uh, uh, en dan krijg je Een het het ander nog. verhaal, ja. Ja, hm. precies. Ja. Dus uh, uiteindelijk... Uh, uh, het, is, het is bijna niet... Weet je, al, het enige wat helpt is anderhalve meter. Ja. Nou ja, en wat de Zwitsers heel terecht uh, stellen... is dat we ermee zullen... mee moeten leren leven. Ja. Hm. Zo eenvoudig is het. Nou, ja, nou ja, goed. Ik heb, wel zelf, wel, ja. Ja, ik heb ja. zelf wel het idee dat het uh, beheersbaar wordt. En dat uiteindelijk komen ja. we toch wel weer gewoon binnen anderhalve meter. Wel die uh, binnen anderhalve meter samenleving zie ik nog wel gebeuren. Dus dat, dat, uh, daar maak ik me niet zo zorgen over. Dus, nee, maar, ja, ik, zou, vind, allemaal, ik zou wel heel erg blij zijn als de restaurants weer open zijn. Ja. Ja. Dat gaat denk ik dat wel De mensen bedenken. hebben er alles aan gedaan, de horeca, ja. om uh, die veiligheid uh, te waarborgen voor zover mogelijk. Hm. Weet je, en dan ga je wel met 100.000 man op Black Friday... allemaal een, een winkel in, met z'n allen tegelijk. Of, ja. weet je, en ik vind het zo triest dat zo'n hele bedrijfstak echt naar de knoppen gaat. Hm. Dat, uh, ja. En je had het weer over winkels aan. Uh, wist je dat er in Harlingen weer een challenge aan de gang is? Ja, dan... Nee, geen idee. Ja. Nee, weet je dat niet? Nou, uh, er is een uh, challenge aan de gang onder jongeren... In Harlingen, uh, daar wordt uh, de plaatselijke supermarkt... Uh, wordt even gewoon... Ge nou ja, die wordt gewoon belaagd. Want wie steelt er de meeste Red Bull bij? Nou ja, die Jumbo. Dat is uh, op dit moment aan de gang. Wordt er meest gestolen? Nou ja, dat, dat zegt het bericht, dat er wat, wat, wat blikjes. Nou, en het toe... geeft de, de mensen vleugels als het ware, dus ook heel snel er weer uit, denk ik. Ik sta regelmatig bij uh, Strijder uh, mm. uh, achter de Bali en, en uh, ik, ik, ik heb me ver, verbaasd, ver, ver, verbaasd over het feit hoeveel uh, Red Bull er wordt verkocht. Ja, Rats, niet normaal. Verschrikkelijk. Uh, het is echt niet normaal. Veel meer dan Coca-Cola of dan ja. whatever. Ongelooflijk. Ja. Ja, het zijn inderdaad ook de blikjes die je het meest als leeg blikje op straat uh, ja. als, als afval ziet. Ja, ja, het is onvoorstelbaar hoeveel. Maar dat, ja. dan kopen ze meteen elke dag vier, vijf blikjes. Holy en dan wordt uh, ja dat. Uh, het is, ja, je denkt dan niet dat uh, meneer uh, Dietrich nee, uh, Matsonschiets uh, zo rijk is uh, geworden nee. met. Uh, de, de, de, Hij is er niet bezorgd in ieder geval. Nee, de, de, hele, de hele strategie van, van Red Bull is dat uh, het geld wat erop binnenkomt... Mm -hmm. dan gaat een derde gaat naar de productie en uh, de, de leveringen. Uh, een derde gaat naar, uh, dat is winst. Ja. En een derde gaat naar marketing. Zo. Dus daar Formule 1. En, uh, maar ze, ze, ze, ze doen natuurlijk zoveel sporten promoten en sponsoren... en wat dat betreft is het wel heel goed. Ja. Wel Heb je die inkijk ook al gehad van Robert Doornbos... waarmee je die documentaire hebt gedaan? Want ja, ja, ik heeft daar ik, wel ik, gezeten natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ben, ik ben regelmatig... In de, in de Red Bull fabriek in Milton Keynes geweest. En, en, uh, ja, daar is Red Bull drankje natuurlijk een ondergeschikt verhaal. En dus daar heb je het niet zo met het drankje te maken. Maar wel met alles wat met racing, Red Bull Racing te maken heeft. En je bek valt open, het is niet normaal. Toen werkten er 650 man om twee auto's te laten rijden. En het zijn er nu over de duizend. Ja, Schiet op. Dus dit zie je een hal en er zitten gasten. En de ene kant van de, van de gasten doen, doen de, de, de bodywork. Hè? Alles, alles wat uh, met, met, het, met, met de auto zelf te maken heeft. Aan de andere kant is de, de, de overbrenging, de, uh, de bak, de, de versnellingsbak. En dan uh, komt, uh, kwam toen der tijd, in 2005, kwam de motor van een Ferrari... Daar zaten daar mannen van Ferrari achter laptops. Uh, uh, die, die auto, de uh, fire-up noemden ze dat. En dan uh, wordt er, uh, uh, gaan ze s ochtends binnenkomen met, uh, met, met laptops... en uh, allemaal computers en toestanden. En dan om een uur vier uh, hebben ze die auto aan de praat gekregen. En dan he, toen heeft hij 23 seconden heeft die gedraaid. <lacht> en iedereen stond te juichen. Dat was echt bizar. <lacht> een hele bizarre toestand. Dus ja, dat, uh, dat maak je dan mee, weet je wel. Hmm. Ja. Um, ja, Frank. Ja, verder heeft de politie in Brussel die blijkt uh, afgelopen vrijdagavond een covid-orgie stilgelegd. Nu! Nee, nu! Nee, nee. Ja, vlak bij het hoofdbureau van de Hermandad, van de, van de, van de, <laughs> de Jean-Peter. Ja, dat schrijft de Waalse krant La Dernière Heure. En het nieuws is bevestigd door het parquet. Hè. Ja, in de kelder van een homobar troffen we de agenten 25 personen aan al een grotendeels nog, die gewoon een gangbang hielden. He. Een gangbang? Ja, ja een gangbang. Ja, en ik, ik, ik, ik zal het u zeggen, he. zeker en vast een van de aanwezigen zou een Europarlement geweest zijn. He. Er waren nog diplomaten op het feest. He. Die zijn, ja, zeker en vast, er zijn drugs aan getroffen. Drugs? Ja, er is een Europarlementariër die zou ja, dus niet geprobeerd hebben nee, te, te ontsnappen via de bovenverdieping. Maar die is eh, met zijn leuning in de gordijn en, <laughs> Zo, en een gordijnenbarbaan. Helemaal opgepakt, berupt die zich ook nog op zijn immuniteit. Nou, ik denk dat de tijd is voor muziek. Hè. <tie> ja. Ook daar is de EU groot in. Hè. Lijkt me een heel mooi nummer, ja. Ze She is blond. <laughs> Blondie. Just blast off, sure shot, cause man from Stop eating cars and eating bars and now he only eats guitars. yeah. Wat een pittige tante, toch? Kan je zeggen? Kan je Harry. zeggen? Harry. Ja. Debbie Harry. Ja. Debbie Harry. Debbie Harry. Ja, dit was Met heel, heel Harry. veel Harry. Maar yeah. dat was heel heavy muziek vroeger. Yeah. Yeah. Ja. En tegenwoordig denk je van, nou ja, valt er mee, leuk liedje. Hm. Een soort uh, Pat Benatar. Ja, maar dan anders. Anders, ja. ja. Ik heb Pet Bennett er trouwens <laughs> wel bij me. Maar goed, uh, uh, niet dat ik uh, de persoon zelf, maar wel nee, het maar product. Je... <laughs> ja. bij me. Want als Pet Bennett er hier uh, live in de studio. dan zou het hier uh, bommetje vol, uh, denk ik. Ik denk je het ook, aan, ja. Een gescheurde pen. Zou die anderhalve meter ook. Oh, ja, die gescheurde pen die net. Ja, maar dat kan gebeuren. Mm -hmm. Dat kan gebeuren, G. Ja. Je panty kan toch wel stuk gaan. Zeker. Ah. Dus dat ik heb, hebben we dat ik net ik regelmatig, lag, ja. regelmatig last van gehad. Ah, dat is toch wel even leuk, zo'n leuk Ik had uh, vroeger een uh, vriendinnetje en die Ach. moest dan zo een keer op mijn uh, Lambretta-scooter rijden. Oh, oh Met ja, ja uh, zo'n Lambretta, ja. Kort, uh, kort gerokt, ook of Panty aan. Mm -hmm. In die tijd waren er al Panties ook. En uh, op een gegeven moment uh, ik zei ik: Nou, dit is het uh, gas, en uh, schakel dan maar niet. En uh, Rem je gewoon, de koppelingen. Nou, het ging natuurlijk helemaal fout. Ze ging in paniek, dus toen gaf ze nog meer gas. Toen zag ik er zo achter het taluut verdwijnen. Een parkeertrein in Zuid. En toen uh, hing ze zo <lacht> in het hek. Hing ze zo in het hek. En toen ja. was ook die pen die was opgescheurd. Toen. <lacht> <lacht> dan zou het gebeuren. Ja, hier, hierbij moeten we dus de verbeelding eventjes uh, ja, uh, het ja. werk uh, laten doen. Want anders Lekker. dan voor uh, de radio is dat, dat is een beetje lastig uit te leggen. Uh, nou goed. Uh, over, uh, wij hadden een paar weken terug hadden we hier een, een klein zakje met kruidnoten. Van, ja, uh, van de Brune. Van Sjaak uh, Balken en hebben we die uh, toen gekregen. Ja, want ja, nu uh, moet dat boek van Tino uh, natuurlijk ja. ook uh, aan de man worden gebracht. Maar uh, wist je dat er ook een duurste ja, kruidnoot ooit is gemaakt? Die is hier in Nederland gemaakt. Wist je dat? Oké. Okay. Nou, ja, Achtbaan van de smaak heet het. En uh, de kruidnotenfabriek van Delft heeft uh, wel een bijzondere... Kruidnoot op de markt gebracht. En dat, uh, ja, de exclusieve kruidnoot werd samen met een chef Kok ontworpen voor een 140-jarig jubileum van de fabriek. Met zeldzame ingrediënten. Ik ja, weet nou, niet wat door. er allemaal in is uh, geweest. Dus wat uh, kostte ja. die dan? Ja, dat, dat vermeldt die historie. Uh, ja, dat is lekker. Nee, nee nou, nou, goed. het is half nieuws. Buskruidnoot. Buskruid, ja. Buskruidnoot. Ja, dat, die ontploffen waar je bij ja Moeten we daar naar nou mee? Je moet er alleen maar naar te kijken ja. en het uh, vliegt in de hens. Extra sensatie in je mond, de buskruidnoot. <laughs> ja. Elke keer als je de koud sneuvelt, sneuvelt er een vulling op de kroon. Hey. Hey. Pardon? Wat is dit? Ja, Tino Ster. Ach ja, dat Hallo. gaat over die kruidnoten zeker. Gaat zeker over die kruidnoten. Over die kruidnoten. Wil je even op de stem. Uh, wil, je, wil je even op de stemvork bellen? Je moet je radio zacht zetten. Ja. Hallo? Ja, ja. we horen je wel. Houd je een doedelzak? Ja, ja, een doedelzak hebben we wel. Hé, hey, maar uh, hoe zit het dan met die kruidnoten? Ja, die kost het tien... Je moet echt Die kost 10 tien euro per stuk. En er zit onder een safraan erin. Ja, ah, ja kijk, nou ah, zie ik het ook uh, ja. grotst half uh, staan. Ja, maar ik denk ik hou het een beetje kort. Want anders dan uh, is het... Uh, ja. Ben je er al? Nee. ...plaats van bestemming bereikt. Sjafruim, Sjafruim. Marschel! Ja, oké. <okay. laughs> ah, Luister dus wel, hè. Ja, ja, dat geeft dus ja. weer aan. Uh, van, ja, maar goed, ik heb een... Ik heb een uh, half nieuws. ja, oké. Okay, maar ik uh, maak het ook niet te lang. Want anders dan, uh, zit ik een heel uh, nieuwsbericht uh, voor te lezen. En dat is ook niet helemaal de bedoeling, denk ik. Toch, nee, dat mee, mogen ja. duidelijk zijn. Dat ja. mogen duidelijk zijn, dames en heren. Ja. Hè? Ja. Ga jij nog iets uh, ja. bijzonders doen, uh, Gerder, deze week? Ik denk het. Ja? Deze, week? Wat deze week? Deze week. doen? Ja? Uh, nou, ik ben... Uh, we zijn een beetje met, met ons nieuwe huis bezig. Ja, de waslijn uh, richting de slagerij is uh, al gelegd, of niet? Nee, die komt nog. Die komt nog. Uh, uh, maar het is wel uh, gewoon met uh, spannend uh, met alles wat we zitten Zit er, nieuwe vloer, doen, er een kaasje, een nieuwe vloer er al in? Naar de kaasje? Nieuwe vloeren er al in? Nee, die hoeft geen nieuwe vloer in, maar nou. er wordt opnieuw uh, geschuurd. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, maar nee, dat komt allemaal voor elkaar. Ja. Daar ben ik allemaal niet zo bang voor. Hm. Dus het is, ja, nee, het is waanzinnig. Het is uh, spanning en sensatie. Binnenkort in dit theater. Gaat ja. ja. ja. ja. En, nou, en, ik en Frank? Ja, ik, uh, ik ga van de week even één koets verruilen voor de andere. Die zet ik dan weer in Amstelveen neer en eentje staat er thuis in de garage. Hm. En voor de rest natuurlijk probeer ik mijn dagelijkse wandeling. Ja. Zag je nog wel lopen. Ja, Weer, uh, heerlijk. Gewoon zonder jas, alsof er niks aan de hand is. Ja, maar op het moment dat je maar even in beweging bent, dan heb je die hele jas niet meer nodig. En mm. uiteindelijk, aan het einde van de wandeling, als het een lekker fris is, dan is het een soort aparte, aparte sensatie. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. Hm. Dus, nou, uh, ja, nee, ik, ik heb nog uh, het laatste uh, nummer uh, wat ik uh, nog uh, wilde draaien. Dat is, uh, of uh, wilde jij nog wat nee, draaien? Ja, want dan gaan. kom ik er niet meer aan toe natuurlijk. Nee, hè? doe lekker. Ja, nou ja, goed. Zeker, uh, zeker iets wat we niet kennen. Ja, ja, ja, ja. Dan toch even een onderdeel Nou ja, ik ben nieuwsgierig. Kom er maar in. Nou, laat nou maar horen, ja. um, kijk, ik heb uh, zo'n programma wat ik op, dat, op de donderdagavond uh, doe. En dat uh, programma dat heet Alternative FM. Uh, en daar uh, is het de bedoeling dat ik dan uh, ja, popmuziek uh, draai die uh, in de landen nog niet helemaal bekend is. Um, afgelopen zomer uh, ben ik ook uh, iets uh, tegengekomen. En die band die komt uit Den Haag. Ja, Den Haag is toch... Uh, vroeger was dat ja, de muziekstad ik wil, ik wil bij, in, bij ja. Uitstek. Uh, ja. Maar tegenwoordig, uh, moet ik uh, zeggen... Uh, komt er toch ook wel uh, heel veel materiaal los. En ik denk, ja, het zou zomaar kunnen... dat dit over een tijdje toch uh, weer uh, te horen is in Den Landen. Uh, ik doe mijn best. Maar goed, uh, wie ben ik? Um, Jij bent, en die be ja, wat zeg je? Jij bent toch Jaap? Wat zeg Jij bent toch Ja, ik doe ja, ja, uh... ja, als je er zelf al over twijfelt. Uh, het gaat over water. Something with Oceans. Zo heet het nummer. Ach. En uh, de band uh, heet The Arters. En ze hebben gooien uh, gedaan om uh, een Rotterdamse popprijs in een van die categorieën uh, ja, in de prijzen te vallen. Dus die ga je nu horen tot aan het uh, eind van dit uh, programma. Dan zit het er weer op. He en zijn we er weer we volgende week weer. Nou, tot volgende week dan ja, hey tot, we nee, nee, tot volgende week dan ja. Ja, volgende week. Tot volgende week, hè? Volgende week. Tot volgende week.